11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door de Vlaming Yves Petrie voor zijn boek De Macht Marino. De jury roemde Petrie om zijn schitterende stijl. De roman is gebaseerd op het waarde gebeurde verhaal over een kannibaal en zijn vrijwillige slachtoffer. Petrie mag een bedrag van 50.000 euro in ontvangst nemen. Volgens juryvoorzitter Filip Freeriks waren er weinig uitschieters onder alle romans die het afgelopen jaar zijn uitgekomen. De Liberis Literatuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste Nederlandstalige roman. Op de shortlist stonden onder andere ook Arnon Grunberg en Adriaan van Dis.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 Het leger heeft de afgelopen dagen zoveel mensen gearresteerd... dat er in de gewone gevangenissen geen plek meer is. Ook in Homs, Dara en een aantal buitenwijken van Damaskus... zijn veel tegenstanders van de regering opgepakt. Er zijn berichten dat er hevig werd geschoten tijdens de acties. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten inmiddels vastzitten. Er zijn schattingen van meer dan 7000 arrestanten. Ook zouden al meer dan 600 mensen zijn doodgeschoten... tijdens de protesten tegen de regering van Assad.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 Na de verkiezingen in november verkeerde Ivoorkust maandenlang op het randje van een burgeroorlog. Pas vorige week kon president Wattera officieel worden geïnstalleerd. Een speciale commissie van de VN doet onderzoek naar het geweld in Ivoorkust. Gerard Revens laatste partner Joop Schafthuizen heeft een voorstel ingediend om de fout op het Revenmonument in België te herstellen. De herdenkingsmuur in Machelen, waar de schrijver jarenlang woonde, werd twee weken geleden onthuld.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 Oudvoetballer Piet Keizer heeft zijn erelidmaatschap van Ajax opgezegd. De voormalige linksbuiten wil voortaan weer als gewoon lid van Ajax bestempeld worden. Hij heeft zijn besluit niet toegelicht. Voorzitter Uri Koronel betreurt de beslissing van Keizer. Ook hij is niet op de hoogte van de reden. Ajax-icoon Keizer speelde in de jaren 60 en 70 voor de club. Vorig jaar werd hij samen met Jaak Zwart erelid van Ajax.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 In de wielerwereld is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van Wouter Weiland. De 26-jarige Belgische sprinter kwam tijdens een afdaling in de Ronde van Italië hard ten val en bezweek korte tijd later aan zijn verwondingen. Volgens ooggetuigen raakte Weiland met hoge snelheid met zijn linkerpedaal een muur en smakte hij vervolgens keihard tegen het asfalt. De organisatie van de Giro laat het morgen aan de renners over... hoe ze de etappen willen rijden. Meestal rijdt het peloton in gesloten formatie naar de eindstreep... en passeert de ploeg van de overleden renner als eerste de finish. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden en zon. In de middag buien met kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee tot 25 plaatselijk in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Het geheime etentje van Europese ministers... over de Griekse financiële crisis doet me heel erg denken... aan de sekstapes van beroemdheden. Het lekt hoe dan ook uit, ontkennen heeft echt geen zin... en het is beslist geen garantie voor toekomstige successen.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 Prins was dat, met het nummer Raspberry Parade. Speciaal vandaag gedraaid, omdat vandaag bekend is geworden... dat de meester zelf binnenkort naar Nederland komt. Hij geeft de drie nachtconcerten tijdens het North Sea Jazz Festival... en allemaal op zijn eigen verzoek. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. Een nieuw hoofdstuk in de Griekse financiële tragedie. Er moet meer geld bij. Waarom vragen heel veel Europese belastingbetalers zich af... Waarom heeft die geldinjectie van 110 miljard euro van vorig jaar niet geholpen? En waar eindigt dit? Hoogleraar Arnoud Boot helpt ons te begrijpen wat er in Griekenland... en onlosmakelijk daaraan verbonden Europa gaande is. Pakistan ligt internationaal onder vuur. In een garnizoensstad vol militairen kon de meest gezochte terroristenleider ter wereld... jarenlang ongestoord leven met zijn gezin. Ons Obama, omdat krachten binnen Pakistan hem hielpen. Pakistan ontkent in alle toonaarden... maar de relatie tussen beide landen is ernstig beschadigd. Hoe erg is dat? En komt het ooit goed? Journalist Rudy Rotier verbleef lange tijd in Pakistan... en schreef er een boek over. Hij is te gast. In een nieuwe film dat volgende week in première gaat... op het filmfestival in Cannes... krijgt Nicolas Sarkozy er vermoedelijk genadeloos van langs. Vermoedelijk, want nog niemand heeft de film gezien... maar een rel is geboren... Met correspondent Frank Renoud en filmjournalist Robert Blokland... speculeren we erop los. En in 5 voor 12 spreken we Boris Dietrich. Net voordat hij het podium moet. Jawel, hij staat vanavond op het toneel in Hollywood. In een stuk dat hij zelf heeft geschreven. Dat allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 9 mei. De vakbonden van de FNV zitten al uren in crisisoverleg. Of zoals de nieuwslezer van RTL het puntig samenvat... Dikke ruzie bij de FNV... Die ruzie gaat over de pensioenen. Voorzitter Jongeris is niet hard genoeg voor de werkgevers, vinden veel leden. Ik denk dat ze iets te veel weggegeven hebben, ja. En wat je eenmaal weggeeft, krijg je niet zo snel meer terug, hoor. De voorzitter had met de werkgevers al een deal gesloten over de pensioenen. Maar de grootste vakbond, FNV-bondgenoten, zegt dat er te veel risico's bij de werknemers worden neergelegd. Die dreigt zelfs een eigen koers te gaan varen, los van de vakcentrale. De bezuinigingen bij Defensie zijn begonnen. De militairen hebben vandaag onder meer afscheid genomen van alle 60 Leopard, tanks en vier mijnenjagers. Het is toch een soort van je huisje geweest. En dat gaan ze nu tegen uh, de kant aan leggen. En dat uh, is nog onbekend wat ze ermee gaan doen. Ja, natuurlijk is het jammer. Het is gewoon een uh, klote. Uh, ja. Op de vliegbasis Schilzerijen blijven de meeste cougar helikopters aan de grond. Als deze helikopter eh, niet vliegt, ja, dan kost hij geen brandstof. Zei de commandant der strijdkrachten Peter van Oem. Maar wij doen zulk nuttig werk met die heli, zegt een piloot. De helikopter is bijvoorbeeld ingezet in Afghanistan en bij Duinbranden. Het is natuurlijk een toestel wat heel veel werk levert, wat heel goed werkt. We hebben een geweldig team samen wat echt als een goede machine werkt. Om dat dan weg te halen, dat, dat, ja, ik snap niet waar dat besluit gebaseerd is. Dat hoef je ook niet te snappen, vindt Van Oem. Wij hoeven alleen maar orders op te volgen. Politieke besluiten voeren wij als militairen uit. Dus uh, dan, dan hoor ik wel uh, of er nog wijzigingen zijn. Of er inderdaad iets verandert, hoort hij waarschijnlijk volgende maand. Dan praat de Tweede Kamer erover. Ook over de duizenden mensen die waarschijnlijk hun baan kwijtraken. Voor het eerst sinds jaren staan er minder files in Nederland. De oorzaak? Er zijn de afgelopen tijd meer rijstroken bijgekomen. Het is voor sommige natuurliefhebbers wel even slikken. Die geven niet graag toe dat meer asfalt helpt tegen files. Ja, minder files is natuurlijk prima, maar meer asfalt vind ik niks. Maar dat is wel de consequentie. Ja, nee, ja, dat weet ik niet of dat de consequentie is. Ik denk dat er ook wel allerlei andere oplossingen zijn. Hoe dan ook, de verkeersinformatiedienst noemt het goed nieuws. Grote vraag is, gaat het om een voorlopige afname of een structurele? Ik denk dat het voorlopig structureel zal zijn. Amerika en Pakistan ruzien nog steeds over Bin Laden. President Obama weet het bijna zeker. De terrorist heeft hulp gekregen van Pakistan. We had sort of bin Laden Pakistan. Laat één ding duidelijk zijn, zegt de Pakistanse premier: We hebben die lui van Al-Qaeda niet uitgenodigd. Pakistan is niet de Al-Qaeda. We hebben Osama bin Laden niet Pakistan En zometeen meer over de ingewikkelde relatie tussen Amerika en Pakistan. Bij de nieuwsrubrieken is de komkommertijd officieel aangebroken. Ze hebben het bijna allemaal over de eikenprocessie rups. Zo waarschuwen ze ook in Londen voor de theoretische kans dat zo'n rups uit een boom waait. Dus als je zo'n rups oppakt, dan loop je een kleine kans op rode bultjes. Ook in Nederland leidt de tsunami aan rupsen tot schokkende reportages. Net als vorig jaar. De eikenprocessi-rups komt zo'n 15 jaar geleden Gelderland binnen... en heeft inmiddels de hele provincie veroverd. En de gevreesde rups is er vroeger bij dan gebruikelijk. Ja, we liggen zo'n, denk ik, twee, drie weken voor op het normale schema. En dat komt natuurlijk door die uitzonderlijke, bizar, warme... en ook droge aprilmaand die we achter de rug hebben. Ja, eiken worden op dit moment en ook beuken kaalgevreten. De bomen krijgen dus letterlijk een flinke knal van de overvloed aan rupsen. Maar u kunt opgelucht ademen... Want de verslaggever deed nog een andere wereldschokkende ontdekking. Later in het jaar krijgen ze wel weer nieuwe bladeren. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En we hebben nu contact met iemand die vermoedelijk heel gelukkig is. De winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011. En dat is Yves Petri met het boek De Maagd Marino. Een roman geïnspireerd op het zwaar gebeurde verhaal van een kannibaal en zijn vrijwillige slachtoffer. Meneer Petri, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. U was de hele dag nerveus, heb ik begrepen. Dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Hoe is uw gemoedstoestand op dit moment? Uh, wel, ik heb nog niet echt heel goed begrepen wat er gebeurd is. Dat zal de komende dagen vooral duidelijk worden. Uh, nou, ik ben uh, ontspannen nu. Het is achter de rug. Een glas champagne erbij? Wel, nee, ze hebben mij eigenlijk een glas water gegeven. Ik had wel een glas champagne gevraagd. Oh. <laughs> Dat moet een vergissing zijn. Daar komt Zeker. Dat wordt wel rechtgezet. Ja. Uh, ik heb het u net uh, horen zeggen dat u geen speech had voorbereid... om uh, ernstige teleurstelling te voorkomen. Ja. Had u echt nergens diep in uw ziel of hart verwacht dat u zou winnen? Ja, er is altijd een kans van 1 op 6. Dat is uh, de kans van, bij de worp van een dobbelsteen. Maar uh, nee, je kunt het niet weten bij zulke prijzen en bij zulke jurys. Die beslissingen zijn nogal... En uh, de manier waarop ze gemaakt worden is ondergrondelijk. Dus nee, je kunt er eigenlijk nergens op hopen. Nee, je kunt alleen maar beter voorbereid zijn op de uh, minder goede afloop. Zo is het. Wat ja. betekent uh, deze prijs voor u persoonlijk? Dat weet ik nog niet. Um, ja, zeker. <lacht> ik ben nu een beetje een rijker man dan voorheen. Mm -hmm. En uh, ik vind het wel vooral fijn dat ik nu toch wel uh, een breder publiek zal kunnen bereiken. Uh, mijn boek geld, of mijn werk geldt in het algemeen als een werk voor fijnproevers. Maar ik denk wel dat, er, dat ik meer tevreden tevredenlegers kan hebben dan ik tot hiertoe bereikt heb. En ja. daar helpt zo'n prijs wel bij. Ja, kan ik me voorstellen. Ik kan me voorstellen ook in de tumult en de opwinning dat u niet heel erg uh, aandachtig heeft kunnen luisteren naar wat de jury precies te zeggen had over het winnende boek. Maar heeft u wel nog goed nagelezen wat ze hebben gezegd over uw werk? Het juryrapport heb ja. ik gelezen, ja. Euh, wel, ik vond dat uh, heel erg, uh, wel juist, wel heel erg in je houden. Het leek mij alsof ze het wel een goed boek vonden, maar toch een beetje bevreemd hoor waren. Dus uh, het leek me alsof ik een outsider was, een buitenbeentje. En dat dat zo wel zo zou blijven, dacht ik eigenlijk. Dat lijkt me helemaal geen verkeerde positie om te hebben. Yves Petrie, mm -hmm. hartelijk dank en geniet van uw overwinning. Ja, dankjewel. En straks na twaalf uur in Casa Luna is Yves Petrie uitgebreid te gast. En dan gaan wij nu naar de kranten van morgen, want die zijn alvast voor ons gelezen door mijn collega Jury. Ja, dat klopt. Flevoland gaat uh, tegen de zin van staatssecretaris Bleker... een natuurverbinding aanleggen tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Bleker die zette bij zijn aantreden een streep door het plan vanwege de kosten... en omdat hij geen landbouwgrond wil opofferen voor de natuur. Dat is te lezen in trouw. Het nieuwe bestuur van de provincie zegt dat maatschappelijke... en particuliere partners financieel bijspringen... Het is nog niet bekend wie dat zijn. Maar dat de ontwikkeling van de natuurverbinding de burger niets kost... is volgens de provincie zeker. Vliegvakanties worden weer populairder. De Vereniging van Reisondernemingen zegt in spits... dat bijna 70 van de toeristen jaarlijks met het vliegtuig gaat... en dat steeds meer mensen de auto laten staan. Door de crisis waren vooral autovakanties in trek, omdat dat goedkoper is. Nu de economie weer aantrekt, gaan mensen verder op vakantie met meer luxe. Dus geen uren in een snikhete auto naar een Franse camping maar kort in het vliegtuig naar de Spaanse kust. In de ICT-sector zijn duizenden vacatures... en dus zijn er manieren nodig om hoger opgeleide te lokken. Het personeelstekort wordt alleen maar groter... en daarom is het tijd voor onorthodoxe maatregelen. In de Telegraaf doet een directeur van een ICT-bedrijf... uit de doeken wat die maatregelen zijn. Hypotheekkortingen, verzekeringen, leningen... en het vergoeden van studiekosten... moeten hoger opgeleide techneuten binnenhalen. Zo moeten zzp'ers, die zelf geen hypotheek of verzekering kunnen krijgen... aan bedrijven worden gebonden. De grootste ICT- en telecombedrijven praten met het ministerie van Sociale Zaken... en de vakbonden over nieuwe maatregelen. Binnen vier maanden moet duidelijk worden... hoe er nog meer techneuten kunnen worden aangetrokken. Niet vreemd opkijken als mensen in de toekomst nog harder... in hun mobiele telefoon staan te schreeuwen. Volgens het AD is in Zuid-Korea een apparaatje ontwikkeld... dat stemgeluid omzet in elektriciteit... waarmee de batterij van het mobieltje wordt opgeladen... Hoe harder er wordt gesproken, hoe sneller de batterij weer vol is. Nu heeft het apparaatje nog te weinig vermogen om een batterij helemaal op te laden. Het lukt alleen met minimaal 100 decibel aan stemgeluid. En dat staat ongeveer gelijk aan een popconcert. De wetenschappers werken nog aan een betere versie die minder geluid nodig heeft.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 Afgelopen weekend overleed een hagenaar na een val van het balkon... toen hij slaapwandelde. Reden genoeg voor de Telegraaf om in de wereld van het slaapwandelen te duiken. Een neuroloog van het Centrum voor Slaap en Waakstoornissen... zegt dat hij jaarlijks tien patiënten krijgt. Meestal zijn het mensen die drie keer per week slaapwandelen. Onbewust eten ze een hele koelkast leeg en worden ze te dik. Soms koken ze complete maaltijden midden in de nacht of ze komen om vier uur ochtends, aangekleed en wel... bij een bushalte, om naar hun werk te gaan. Zo iemand kun je volgens de neuroloog maar beter niet wakker maken. Want dan kan hij met wijd, open gesperde ogen... huilend of gillend om zich heen slaan. En dat is vooral angstaanjagend voor degene die hem wekt. Want de slaapwandelaar kan zich dat moment meestal niet herinneren. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You I, I think about you...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 always you van Rigby. Precies een jaar geleden kreeg Griekenland hulp van de Europese landen. Een noodlening van 110 miljard euro, waarvan Nederland 5 miljard betaalt... moest het land er weer bovenop helpen. Maar het ziet er nu naar uit dat dat bij lange na niet genoeg zal zijn. De patiënt is nog lang niet genezen. Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de UvA. Goedenavond. Goedenavond. 110 miljard, dat is uh, geen gering bedrag. Bedrag waarbij we ons bijna niks kunnen voorstellen, denk ik zelfs. We dachten vorig jaar dat het genoeg zou zijn. Dacht u dat ook? Nee, ik, uh, de mensen die er een beetje objectief in zaten... Uh, die wisten gewoon dat Griekenland... Uh, ja, staat heel moeilijk voor. Uh, een economie die niet concurrerend is. En als je een niet concurrerende economie hebt... en je hebt een ongelooflijk groot tekort aan het buitenland, notabene... hoe kun je dat ooit terugbetalen? En dan is het re standaard recept is dat je als een gek moet gaan bezuinigen om te zorgen dat, je, dat de overheid een overschot krijgt. Maar dan stort de economie helemaal in, want die economie die draaide al niet. Dus het is een hopeloze opgave. En uh, Europese regeringsleiders hebben gewoon een, uh, ja, die hebben dat vooruitgedeeld. Uh, ze hebben de realiteit daarvan niet onder ogen willen zien. Zijn er ook cruciale fouten gemaakt bij de berekeningen bijvoorbeeld? Want u zegt dat het voor u al duidelijk was dat 110 miljard... Nooit voldoende zou zijn. Ja, het gaat niet eens eigenlijk over het bedrag. Het gaat eigenlijk over hoe je het probleem moet aanpakken. Als een land een onvoorstelbaar groot tekort heeft. en de economie groeit niet. Uh, en die gaat ook niet echt groeien. Want omdat Grieks... die bezuinigingen zorgen dat het niet verder kan groeien. Dat, en Griekenland is nooit een concurrerende economie geweest. En ze hebben alleen maar zo'n groot tekort kunnen hebben. omdat ze heel goedkoop geld konden lenen. En ze konden goedkoop geld lenen omdat ze bij de euro zaten. Uh, dus daardoor is het helemaal uit de hand gelopen. En ze hebben natuurlijk boekhoudkundig de, de zaak voor de gek gehouden... waardoor we er ook nog laat achter kwamen. Nou, als je dan in die situatie zit... dan is het meer geld geven op zichzelf is geen oplossing. Je moet de realiteit onder ogen zien... dat je op enige wijze die schuld... Uh, ja, toch... Kwijtscheld op enige wijze een deel van die schuld kwijtscheld, maar daarbij je naar je eigen achterban, hè, denk aan Duitsland... Eh, de, de, de kiezers in Duitsland, die zijn dat alleen bereid te doen. Als zij het idee hebben dat Griekenland orde op zaken stelt... want anders ben je het nu aan het kwijtschelden... en tegelijkertijd lopen de schulden alweer op... want de, de Griekse overheid heeft, heeft nog steeds een heel groot tekort elk jaar. Dus er komt elk jaar schuld bij. Dus als je het nu vergeeft en het land stelt geen orde op zaken... dan heb je morgen weer hetzelfde probleem. Tuurlijk, een soort bodemloze put... Ja, dat, dat is het eigenlijk. En dat, is, uh, en dat, is, dat klinkt heel hard. Maar, uh, maar een land uh, kan eigenlijk... Ja, je kunt het niet met een leger gaan binnenvallen. Dus als een land geen orde op zaken kan stellen... of het probleem is dermate groot... dat het, geen, uh, orde, ja, dat het gewoon niet haalbaar is, ook naar de eigen bevolking niet. Want dat is, dat is ook het probleem. Hè? De Griekse overheid wil misschien wel... maar de eigen bevolking schiet die, uh, die, die schulden breien. En dan moet ze nu... Het is, het is al een arm land. Moeten ze nog een geweldige stappen terug doen? Dus die eigen bevolking die komt in opstand. Ja, die protesteren bijna dagelijks, geloof ik. Uh, ja, dat gaat, dat gaat toenemen. Dus je moet echt met een echte oplossing komen voor dat land. En een echte oplossing is dat, uh, ja, dat je uitzicht biedt dat een deel van die schuld in ieder geval kwijtgescholden wordt. Daar gaan we zo nog even over verder praten. Want ik uh, hm? kan me voorstellen dat heel veel luisteraars tijd denken: 5 miljard van Nederland kwijtschelden, pardon. Dan komt het dus niet terug, maar daar, daar gaan we het zo even over hebben. Als ik u goed heb begrepen, zei u net... de reden dat Griekenland voortdurend goedkoop kon lenen... is omdat ze bij de euro zaten... Zit daar een weeffout? Hadden ze er überhaupt niet bij mogen zitten? Nou, eh, wat in ieder geval nodig was... Hè? Kijk, er is een, eh, het, de euro is een politiek experiment. Ja, dus we hebben het, u nodigt een econoom uit. Maar het is natuurlijk een heel politiek probleem. Het is een politiek steekspel. En zo kwam de euro ook tot stand. Eh, Griekenland kwalificeerde eigenlijk niet. En we hadden eerst eh, als condities... van een land moest zich eerst kwalificeren... kwalificeren voordat ze mee mag doen. Mm -hmm. En daarna hebben we de Fransen eigenlijk... die hebben een vaste datum gesteld voor de invloed. Van de euro en die hebben toen eigenlijk gezegd: op het moment dat ze dat we ze toelaten, gaan ze wel op ons lijken, dus dan gaan ze na, worden ze een beetje zoals wij en dan en en dan zorgen ze dat ze erbij passen. Ja, wishful en, thinking heet dat. Geloof ja, maar ik. ja dat, dat is politiek. Ja, um, u had het net al over uh, uh, ja, dus als een visieuze cirkel klinkt het, als een als een zwart gat. Waarom is 110 miljard letterlijk te weinig? Wat, wat is het grootste probleem in Griekenland met de economie? Nou, het grootste probleem is, de economie is dus niet concurrerend. En niet concurrerend, dat betekent dat als je vraagt van... Uh, wat kopen wij van Griekenland? Ja, Griekenland is eigenlijk nergens concurrerend in. Dus hoe komt Griekenland aan export, eigenlijk toerisme... He, het toerisme uh -huh. is hun industrie. Olijven. Maar, ja, misschien wat olijven. Maar u weet hoe, dat, dat er een overvloed aan olijven is. Dus, dus ook dat biedt, al geen, uh, biedt ook al geen sulaas. Uh, dus het is geen concurrerende economie. Die arbeidsmarkt, uh, die arbeidsmarkt die zit helemaal vast. Mensen gingen heel vroeg met pensioen. Uh, de overheidssector, geweldig bureaucratisch. Uh, die landen zijn honderd keer bureaucratischer dan Nederland. En dat, dat zit ingebakken in die cultuur. En hoe je de cultuur van een land verandert... Ja, dat duurt heel lang. Dat, daar gaat soms generaties overheen. En dat is eigenlijk de realiteit van Griekenland. Ja, ik heb altijd uh, het idee gehad dat uh, financiële straffen mensen heel erg snel motiveren om zich aan te passen. Maar het lijkt wel alsof je Griekenland klant niet meer financieel kunt straffen eigenlijk om zich te houden zeg maar, aan de dingen die we van ze willen. Ja, maar daar zit, daar zit dus ook gedeeltelijk het probleem van dat ze de zaak voor gek gehouden hebben. Als de boekhoud de cijfers hebben ze eigenlijk gemanipuleerd wat je wil en daar zit ook wel een weeffout in het hele eurosysteem. Dat je heel dus als je ze toelaat en ze gaan uit de pas lopen, dat je heel vroegtijdig kunt ingrijpen. Want als je heel vroegtijdig kunt ingrijpen... dan zijn de straffen uh, en, en, en de maatregelen die het land moet, ne moet nemen... die zijn relatief beperkt. Die zijn te verdedigen naar de bevolking. Als je te laat bent, ja, dan is het land ontspoord. Ja. En dan is eigenlijk kijk, het land... Ik denk dat Griekenland eigenlijk naar het buitenland kijkt... en zegt van jongens, uh, eigenlijk, jullie willen ons er graag bij hebben en jullie zien het als het falen van de euro. Dus het, het probleem ligt eigenlijk bij jullie... Misschien is het niet meer ons probleem. Het is gewoon het probleem van de eurolanden geworden. Dat is het lekker op, ja. Uh, u noemde het net al aan het begin van het gesprek als eigenlijk enige optie. Het kwijtschelden van die schulden. Hoe gaat het in zijn werk? Zeg je gewoon, oké, okay, die 110 miljard... Nou ja, het is niet zo... Kijk, de, de totale, het kwijtscheld gaat niet om het kwijtschelden van, van alles. Het geld, je, kunt, je moet de schuld verminderen. En de, de, sch, de uitstaande schuld die het land kan dragen... zegt dat die 60% van het nationaal inkomen is. En hij is nu, loopt hij richting, eh, richting 140%. Hij is rond de 140%. Dus je moet een aanzienlijk deel zou je kwijt moeten schelden. Maar dat kwijtschelden zelf, wat al moeilijk is... Hè? Zomaar kwijtschelden, want, want, want als je... Ja, want, want wie betaalt het dan de facto? Van wie komt het dan? Nou, voor een, groot deel, voor een groot deel van Europese landen... Hè, die al eh, x-aantal miljarden in Griekenland hebben gepompt. Maar heel veel van de Griekse schuld die staat op de balansen van Europese banken. Dus banken in Duitsland en banken in Nederland... die hebben Griekse schuld op de balans staan. En die hebben dat ook omdat, ze, omdat de Griekenland onderdeel van de euro was. Dus voor die banken was het aanhouden van Ierse overheidsschuld... dat werd eigenlijk gezien als een soort veilige belegging. Uh, in, het, in, in, het, in de solidariteitsgedachte van Europa. Uh, dus en, dus uh, ja, als je het kwijtscheldt... betekent het dat er geld bij de banken moet. Want de banken krijgen geld in de balans. En dan moet je dus die banken gaan versterken. Dus we hebben eigenlijk de volgende keuze. We hebben de keuze of om geld richting Griekenland te sturen. En blijven sturen. Mm -hmm. uh, of... We kunnen zeggen, die, die schuld die moet uh, verminderd worden. En dan moeten we geld sturen naar de banken. Naar de banken. Naar de banken. Maar dat is eigenlijk de keuze die we hebben. Dus dat is één, één keuze die we hebben. Die moeten we maken. Maar tegelijkertijd moeten we orde op zaken stellen in Griekenland. Dat er geen schuld meer bij komt. En dus dat betekent dat de overheidsboekhouding in, in Griekenland op orde komt. En dat het land concurrerender wordt. Dus dat morgen niet weer dezelfde problemen ontstaan. Dus, de, dus het is een uh, veelkoppig monster, laat ik het zo even noemen. Ik word er niet heel erg optimistisch van als ik het allemaal zo hoor. Nee, het is, het is, het is, als je een probleem hebt binnen een muntunie, het eurogebied... en als één land ontspoord is, dan zijn er geen makkelijke oplossingen. En daar zitten die Europese regeringsleiders mee. Het is onmogelijk voor de Europese regeringsleiders... om zomaar een plan op tafel te leggen, daar het allemaal over eens zijn. Ze zijn met z'n zeventienigen en die moeten allemaal instemmen. En dat het, dat, het, dat het plan helemaal uitgewerkt is... dat er geen interpretatieverschillen mogelijk zijn. Dat is bijna onmogelijk. En dan moeten al die 17 landen, die moeten ook nog naar een kiezer. Terug naar een kiezer, ook uitleggen. Nederland. En die moeten gaan uitleggen, luister, we hebben Griekenland een paar miljard gegeven. En dat is goed, omdat uh, het zo mooi is dat ze bij de euro zitten En dat we de euro hebben. Nou, de kiezer uh, zit niet te wachten op die boodschap. Nee, ik ben blij dat ik hem niet hoef te verkondigen. Arnaud Boot, hartelijk dank voor uw bijdrage. Jag spelar för livet för allting som växer som lever och andas och föds och dör. Jag spelar för livet. Jag vet inget annat som ger både mening och dunkel sprött. Jag spelar för livet. Jag sjunger för full jag ler med tungan i schysst. Jag spelar för livet med Speler Verlievet van de Zweedse Sofia Carlson. De relatie tussen Amerika en Pakistan is flink bekoeld. En dat is een understatement. Obama zei gisteren dat Bin Laden een netwerk moet hebben gehad in Pakistan dat hem hielp. De Pakistanse premier reageerde vandaag op die aantijgingen absurd wat hem betreft. Amerika en Pakistan hebben elkaar nodig. Maar hoe komt het ooit nog goed tussen beiden? Goedenavond, Rudy Rotier. Goedenavond. Goedenavond. U bent de journalist. U reist al jaren de hele wereld over. Net na 11 september bent u op onderzoek uitgegaan in veel verschillende moslimlanden. En u schreef dit jaar een boek over Pakistan, waar u een tijd verbleef. Um, even over die ontkenning van Pakistan uh, van premier Gil uh, Gilani. Die ontkende vandaag in alle toonaarden dat Pakistan uh, Osama had geholpen. Klinkt dat geloofwaardig wat u betreft? Nee. Het tegenovergestelde dat is, heeft absoluut geen enkele geloofwaardigheid. Uh, Pakistan is een land waar de inlichtingendienst alom tegenwoordig is en waar de simpele journalist die ik ben uh, blijkbaar gevolgd wordt door iemand die speciaal afgevaardigd is om mij te volgen. En waar de inlichtingendienst weet als ik mij niet aan de regel zou en op reis ga naar gebieden waar ik geen toestemming voor heb, waar ik precies geweest ben en met wie ik gesproken heb. En dat kan ik mij niet voorstellen en de meeste mensen kunnen zich niet voorstellen dat er een compound geweest is in Abbottabad op een boogschietafstand van een hoofdkantoor, hoofdkantoor van de geheime dienst. Waar Osama Bin Laden misschien vijf jaar gewoond heeft... en waar hij blijkbaar Al-Qaeda bestuurde. Dus geregeld koerierverkeer ontving. Mm -hmm. Zonder dat iemand daarvan wist, ja. Ja, maar wat... officieel. Ja, um, het is ogenschijnlijk evident voor de hele wereld. Waarom zou de premier dat ontkennen? Zou hij niet bijvoorbeeld kunnen zeggen... inderdaad, we hebben krachten binnen Pakistan die hem geholpen hebben... maar daar gaan we alles aan doen? Want hoe moet ik die ja. woorden zien van hem? Als een oefening in evenwichtskunst, denk ik. In die zin dat hij gevrongen zit tussen minstens drie actoren. Namelijk de Verenigde Staten die behoorlijk pissig zijn om wat er gebeurd is. De bevolking die in overgrote meerderheid anti-Amerikaans is... en dus pissig is op de Amerikanen... omdat die het luchtruim van Pakistan geschonden zouden hebben in deze operatie... En dan het militaire uh, inlichtingenapparaat, dat hij ook niet voorschot kan zetten, dat er in Pakistan, en zeker in het geval van een zwakke regering zoals zijn regering is, altijd een dreiging is van uh, de tussenkomst van het leger, namelijk staatsgreep. Dus hij, hij zit op een soort uh, evenwichtsbalk uh, te jongleren. En dan moet hij de dingen zeg, een beetje tegen Amerika spreken van de, nu mogen jullie nooit meer het lichtruim schenden. En een beetje tegen uh, ja, zeggen van uh, kwaad worden eigenlijk. Om de absurditeit van de toestand uh, te verhelen. Hmm. Het is iets wat uh, je al jaren leest natuurlijk. Pakistan heeft de VS nodig, de VS heeft Pakistan nodig. Maar waar zit precies uh, de crux van die verhouding in? Waarom zijn ze zo met elkaar verstrengeld als u dat gewoon... Ja, het, is, het is historisch. Van bij het begin van Pakistan, het ontstaan van Pakistan in 1947, was de Verenigde Staten de grote bondgenoot en die Pakistan ondersteunde, onder andere in het conflict met India. En voor Pakistan is de aatliefdeverhouding gedeeltelijk die dat zij de vooraanstaande minnaar van de Verenigde Staten willen zijn. En tegenwoordig vrij, vrij in de Verenigde Staten ook met India zou je kunnen zeggen. <laughs> en... Die vrijage heeft te maken met Afghanistan. Tot uh, Bin Laden's aanvallen of Al-Qaeda's aanvallen op, uh, op 9-11... had Pakistan, Afghanistan een zachter tuin. Ze hadden de Taliban op de been gebracht. Uh, dus uh, onder hun impuls konden zij, enfin, konden zij veel gedaan krijgen van, Pakistan, van Afghanistan. En dan is er 9-11 gekomen, internationale interventie. En wat blijkt, India maakt daar nu het mooie weer zet daar etelijke diplomatieke vertegenwoordigingen op gang... en probeert van Afghanistan een economisch wingeweest te maken. Dus Amerika is nog altijd de bondgenoot... maar de belangen van Pakistan liggen eigenlijk elders. Mm -hmm. En het belang van Amerika bijvoorbeeld... Het uh... is financieel onder andere. Dus 3 tot 4 miljard dollar steun per jaar... voor een land dat zo goed als failliet is, is dat niet te versmaden. En eigenlijk kan het land niet zonder de Amerikaanse steun op dit ogenblik, hoewel dat China zo langzamerhand ook een belangrijke bondgenoot, ook financiële bondgenoot van Pakistan, begint te worden. Dus eh, als Amerika de geldkraan zou dichtdraaien, dan eh, is het land failliet. En dat is natuurlijk een vruchtbare bodem voor allerlei vormen van extremisme, kan ik me zo voorstellen? Ja, en, en ook voor de dubbelzinnigheid die al heel lang de kern vormt van het van de Pakistanse toestand, van de Pakistanse regering. Dus langs de ene kant heb je mensen die echt... Bijna van uh, 1947 af nog altijd de oude Britse mentaliteit binnen het leger. Whisky drinkende officieren die seculier zijn tot en met en die ook niks met de taliban hebben. Maar daarnaast heb je een groeiende groep binnen het leger en de veiligheidsdienst, uh, inlichtingendienst. Die eigenlijk sinds Zia ul Haq in de jaren 80 uh, dictator was. Die, die in toenemende mate extreem religieus geïnspireerd zijn en duidelijk sympathie hebben voor taliban en zelfs. Maar Amerika pompt 3 miljard dollar per jaar ja. in het land. En u zegt het is een groeiende groep van extremisten ja. binnen de inlichtingendienst en het leger. Dat is daar ja. waar, met bovendien... wie onderhandelt Amerika nog? Ja, Amerika is zich uiteraard bewust van die heel dubbelzinnige situatie. En uh, probeert daar het beste van te maken. Maar er is ook geen alternatief voor de Verenigde Staten. Ze hebben onder andere voor de aanvoerlijnen in Afghanistan, Pakistan nodig. Ja. Voor een bevoorrading in Afghanistan hebben zij Pakistan nodig. Al dan niet uh, uh, ja, met krommen uh, en uh, knorren. En, uh, er zijn geregeld ja, incidenten. Een soort slecht huwelijk, ja, wat er maar voortduurt. Absoluut slecht huwelijk dat niet tot een scheiding kan komen. Nee, hebben ze vaker zo bekoeld tegenover elkaar gestaan? Ja, heel vaak. Op het moment dat Siahul Haq in 1977, denk ik, zijn staatsgreep pleegde, had president Jimmy Carter zelfs de plannen om de banden helemaal op te blazen. Maar toen begon de regio te borrelen en is de Sovjet-Unie in Afghanistan binnengevallen en is de Iraanse revolutie begonnen. En was Pakistan echt nodig voor de Verenigde Staten, voor hun buitenlandse politiek? En begin van de jaren 2000 is er een gigantisch incident geweest rond de nucleaire export van Pakistan. Pakistan heeft zelf de bom en heeft een deel van die geheimen verkocht aan Noord-Korea, Iran en Libië. Ook duidelijk tegen de zin van de Amerikanen ja. en buiten het weten van de Amerikanen. Dan is alleen de, de verantwoordelijke van het atoomagentschap tot ijsarrest veroordeeld. Maar sindsdien is gebleken dat dat ook met medeweten... van topfiguren binnen de regering en leger gebeurd is. Ja. Die export. Ik realiseer me dat het een, een grootse vraag is. Maar wat verwacht u dat er verder gaat gebeuren met Pakistan? Ik, hoop eigenlijk dat men, ik denk eigenlijk dat men hoopt dat het zal koelen zonder blazen. Men gaat dus gewoon weer, een, zoals men hier zegt... Pakistan veroordelen om een tijd op de hooi te slapen... En men zal dreigen met het intrekken van dat geld. En Pakistan zal, er zal waarschijnlijk iemand ontslag nemen op een hoge post. De legerleider of de, de leider van de geheime dienst. En dan zal men in verklaringen duidelijk maken dat het nu anders zal gaan. En ja. het zal niet anders gaan. Het nee. zal met hetzelfde blijven. Want het zal nooit tot een scheiding komen dit slechte huwelijk. Rudy ja, Rotier. misschien wel, maar het, het zal in elk geval nog een tijdje duren. Goed. Rudy Rotier, hartelijk dank met plezier. left I still have you would I have no one at all if I, if I never listen to the voice that runs through every young much better van het Nederlandse duo Vonder en Bloom. We gaan even luisteren naar een fragment uit La Conquête, een film over de Franse president Sarkozy. N'oubliez pas. een Ferrari. Quand vous le capot, avec des blancs. Je hoorde de acteur die Sarkozy speelt tegen zijn adviseurs schreeuwen: Ik ben een Ferrari en die behandel je met fluwelen handschoenen. De film gaat op het filmfestival in Cannes, dat woensdag begint in première. Frank Renaud is correspondent in Frankrijk. Frank, goedenavond. Goedenavond. Uh, Frank, de film gaat over Sarkozy, zoveel is duidelijk. Maar welk deel van zijn leven staat centraal in deze film? Nou, het heet La Conquête, de verovering. En het gaat er dan ook over de opmars naar de macht. Om precies te zijn de vijf jaar voorafgaand aan zijn verkiezing in 2007. En de film beschrijft in essentie eigenlijk hoe hij de macht verovert... en tegelijkertijd zijn vrouw verliest. Want president worden, dat was altijd al het doel natuurlijk van Sarkozy. Maar dat kon hij niet zonder zijn vrouw, Cecilia. Zijn steun en toeverlaat in die tijd. En we weten allemaal dat presidentschap, dat heeft hij gehaald. Maar kort na dat verkiezingssucces verlaat Cecilia hem. Ja, hij heeft uiteindelijk wel een nieuw vrouwtje gevonden. Dus wat betreft heeft hij niet heel lang alleen gezeten. Um, er zijn slechts een paar fragmenten uit de trailer bekend. Ik heb de trailer gezien. Ik vond hem heel spannend eruit zien. Bijna Amerikaans. Waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over deze film? Het ah, heeft dus te maken met goede marketing en de gevoeligheid van het onderwerp. Kijk, de makers van deze film hebben heel goed uitgedokterd... hoe ze goede promotie moesten doen. In januari zijn zogenaamd stiekem de eerste beelden uitgelekt van de film. En toen zagen we Sarkozy al gespeeld door uh, Denis Baudalides. En uh, een paar weken geleden kwam dan de trailer uit... de officiële trailer van de film voor het filmfestival van Cannes. Er wordt ook nu... Uh, af en toe interviews gegeven al, dus de spanning wordt heel goed opgebouwd. Maar het is ook een heel gevoelig onderwerp... want het is voor het eerst dat er in Frankrijk een speelfilm verschijnt... over een nog levende, zittende Franse president. En Sarkozy staat bekend dat hij, als er laster sprake is... als er sprake is van laster, denkt hij dan stapt hij snel naar de rechter toe. En de makers van de film zijn dan ook begeleid door advocaten... om te voorkomen dat het tot juridische problemen zou komen. Het was niet de bedoeling, heeft de regisseur Erik Altmaier gezegd... om mensen om de president te kwetsen of te beschuldigen. Het moest een realistische film worden. We hoorden Sarkozy net al in een fragment, een hilarisch fragment vond ik. Ik ben een Ferrari en die pak je aan met fluwele handschoenen. Dat is natuurlijk heel sappig, maar hoe kunnen we op basis van die paar schaarse fragmenten die uitgelekt zijn... hoe kun je echt zeggen uh, hoe hij daar in die film wordt neergezet? Hij wordt er heel realistisch neergezet. Want in diezelfde quote die we net hoorden... wat de van een Ferrari, daar zei hij ook nog iets voor. Toen zei hij namelijk... Ik word omringd door klootzakken. En dat zei hij terwijl hij aan tafel zat met zijn eigen ministers. En dat is precies Sarkozy zoals die is. Want Sarkozy is een president die schreeuwend en scheldend... door het leven gaat. Schreeuwend en scheldend tegen vrienden en tegen ministers. En zo kennen we hem ook. Het is iemand die, zoals al gezegd wordt, scheldt en charmeert. Die verkettert en verleidt. En die beide kanten zijn eigenlijk heel goed te zien in de film. Maar ook, dat is de politieke kant, maar ook die persoonlijke kant komt heel goed naar voren. Met name die strijd om Cecilia, die vrouw. Want dat was de periode, hè, dat hij samen met Cecilia mm -hmm. was. En het mooiste is eigenlijk de hele openingscène van die film. Dat speelt zich af op 6 mei 2007. Verkiezingsdag, de dag waar Sarkozy voor leefde. Hè. Daar had hij heel zijn leven naartoe gewerkt. Hij mm -hmm. was al bijna zeker van de overwinning. En wat gebeurt er? Hij kan op die dag zijn vrouw, Cecilia, nergens vinden. En hij gaat als een bezetene op zoek naar zijn vrouw om haar maar te vinden. En dat lukt niet. Op die belangrijke dag. En dat tekent eigenlijk de tragiek van Sarkozy. Het is een man die als geen ander zijn eigen troonbestijging zou je kunnen zeggen regisseerde. En dat lukte dankzij zijn vrouw. Maar het offer was heel groot dat hij moest maken. Dat was de liefde van hem voor zijn vrouw. Wat zeg je dat goed, Frank? Ik heb meteen zin om hem te gaan zien aan de telefoon. Filmjournalist Robert Blokland. Hij gaat morgen naar Cannes en zal later ook de biopic bezoeken. Uh, Robert, wordt het filmfestival in Cannes nu al beheerst door deze film en alle tumult eromheen? Nou ja, het trekt heel veel aandacht en het festival kan ik wel wat aandacht gebruiken. De traditie was tamelijk saai, er waren eigenlijk weinig sterren, er waren weinig relletjes. En nu heb je eigenlijk al twee dagen voor het festival uh, twee of drie films waar iedereen over praat. Uh, de film van Sarkozy is er eentje, daar komt een documentaire met een nieuwe complottheorie rond de dood van Lady Diana die in première gaat. En je hebt twee films van de Iraanse dissidenten die ze snel, voordat ze zijn werden, werd, het land uitgesmokkeld hebben. Dus het festival staat nu wel op de kaart voordat er ook nog maar één film vertoond is, ook nog één rode loper is uitgelegd. En dat kan het festival wel gebruiken. Ja, gaat het in kan eigenlijk nog wel over de openingsfilm Midnight in Paris van Woody Allen. Daar heb ik ook veel over gelezen, althans een paar maanden terug. En Carla Bruni speelt een bijrol in de film. Hè. Ze zouden ook allebei over de Rode Loper gaan schrijden woensdagavond. Maar daar staan nu heel veel vraagtekens bij. Ja, en meestal, de openingfilm is, is va vaak een vrij veilige keuze de afgelopen jaren. Een film waar mensen niet boos over kunnen worden. En het is nu, ja, een Woody Allen. Het is leuk dat Woody Allen langskomt. Maar het is wel een nieuwe Woody Allen die elk jaar langskomt. Want Woody mm. Allen heeft elk jaar een nieuwe film klaar. Dus. dus... Op zich, over de openingfilm wordt niet zoveel gepraat over de film de openingavond, maar meer over de sterren die over de rode lopers schrijden. En het feit dat uh, de Fransen zo trots zijn op een mooie festival. En de vraag natuurlijk of Carla Bruni aan de arm van Sarkozy daar uh, te zien zal zijn. Hoe heeft ze het eigenlijk gedaan in die film? Weet je daar iets van? Nee, want, want de film is net als de film over Sarkozy. Uh, ook Midnight in pers is nog niet vertoond aan de pers. Uh, de geruchten zijn dat ze er niet zo goed ervan afbrengt en dat ze bijna uit de film geknipt zou zijn. Maar goed, dat zijn, dat zijn uiteraard geruchten, ja... Uh, of we daar nou op af moeten gaan, ik, ik, ik, praat, ik praat liever niet over films die ik nog niet gezien heb, dus ik ga er absoluut niet in mee. Maar het is het feit dat ze een bijrol heeft en natuurlijk geen echt acteercarrière heeft. Dus uh, het zal ook ongeveer een gimmick zijn van Woody Allen om haar uh, in die film te gooien. Mm -hmm. Frank, um, wat heeft Sarkozy tot nu toe zelf over de film gezegd? Nog heel erg weinig, want uh, hij heeft de film nog niet gezien... zoals niemand hem nog gezien heeft. Uh, hij is er, uh, ja, ook... We weten natuurlijk niet hoe hij gaat reageren. Aan de ene kant zal het zijn ijdelheid wel een beetje strelen... want hij heeft natuurlijk een enorm ego Sarkozy. Dus dat er nu een film over hem gemaakt wordt... terwijl hij nog president is, dat streelt hem natuurlijk wel een beetje. Tegelijkertijd is de film kritisch, hè. We zien hem schreeuwend en schelden, zoals we net zeiden. Dus dat is ook weer niet al te leuk. Ik wil nog even terugkomen trouwens op Carla Bruni... want Woody Allen heeft pas in de Franse pers ook nog een interview gegeven... over die film, omdat inderdaad het verhaal ging... Dat die die Ene kleine scène waarin zijn gids van een museum speelt in Parijs, he, Carla Bruni, dat die mm. 22 keer moest worden overgedaan omdat ze het <lacht> steeds niet goed deed. Daarvan heeft Woody Allen in de Franse pers gezegd dat het absoluut niet waar is dat ze een hele erg een goede rol speelt, dat ze een goede actrice was en dat er ook geen sprake van zou zijn, zegt Woody Allen, dat er ze eruit geknipt zou worden. Wat zoet allemaal, Frank. Als we als uh, allemaal waar is uh, dat dat schelden en dat tieren en dat maniacale woede en zo, dan moet hij toch. Ik bedoel, hij is wel de president van Frankrijk, toch ergens iemand kunnen vinden die hem wil vertellen hoe die film eruit ziet? Ik kan niet geloven dat hij er nog niets van gezien heeft. Nee, dus zijn dus naast de medewerkers natuurlijk... die zijn de afgelopen maanden al druk bezig geweest... om contact op te nemen met de regisseurs. Eigenlijk niet eens zozeer over Sarkozy en hoe die eruit komt... maar vooral hoe ze er zelf op staan in die film. Want heel veel ministers van de afgelopen tijd zijn nieuwsgierig... of zij wel een beetje goed in die film te komen. Want heel veel mensen spelen mee, worden gespeeld in de film natuurlijk. Oud-premier Dominique de Villepin, oud-premier president Jacques Chirac... komen allemaal terug in die film. En iedereen is erg benieuwd hoe ze erop staan in die film. Ja. En Sarkozy vanzelf. Ja, iedereen is natuurlijk wel een beetje ijdel. Robert, um, in jouw ervaring als filmjournalist, films waar zoveel opbouw naartoe is, hè, die zo sappig lijken te zijn van tevoren en een rel en schandaal, maken die ook de verwachtingen waar uiteindelijk? Nee, eigenlijk vaak niet. Eigenlijk kan het alleen maar tegenvallen, want iedereen heeft er nou zulke hoge verwachtingen van. Het uh, is dus natuurlijk de vraag: de makers claimen wel dat het een hele realistische film is, maar de vraag is natuurlijk altijd hoe realistisch is het? Uh, het scenario is geschreven door historicus die uh, naar eigen zeggen alle bronnen heeft onderzocht. Maar ja, je daar natuurlijk altijd een beetje met, met een korreltje zout nemen... Hoe, hoe echt het nou is. Het is natuurlijk een rare man, Sarkozy. Maar hoe raar die exact wordt neergezet en hoe raar die exact is... ik weet niet of we nooit komen. Um, Frank, als het stel dat het echt spectaculair uh, uh, is... in de zin dat Sarkozy nog slechter wordt geportretteerd... dan die misschien in zijn slechtste dromen verwacht... Um, zal hij daar onherstelbare schade aan ondervinden... Nee, in het geheel niet, want Sarkozy staat er al enorm slecht voor in de peilingen. Eigenlijk zo slecht dat het niet slechter kan. Kort geleden zijn nog bijna driekwart van de Fransen... dat als zij de balans op moeten maken van Sarkozy als president de afgelopen vier jaar... dat ze die als slecht bestempelen. Het is nog nooit zo slecht gegaan met de president. Dus ja, deze film kan daar weinig schade extra nog aan toevoegen. Goed. Frank Renaud en Robert Blokland, hartelijk dank allebei voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Boris Dietrich maakte onlangs zijn debuut als thrillerschrijver. En straks staat hij voor het eerst op het toneel in Hollywood. Hij speelt zichzelf in een voor Human Rights Watch eenmalig opgevoerd toneelstuk getiteld Cries from the Heart. Boris Dietrich, goedavond. Goedenavond. Jurist, politicus, schrijver, lobbyist en nu ook nog acteur, kunt u dat eigenlijk wel een beetje acteren? Nou, dat, uh, ja, dat moet vanavond uh, gaan uitwerken. Uh, het is hier natuurlijk negen uur vroeger in Hollywood, dus um, ik ben de hele dag al bezig met uh, repetities. En ik probeer mijn best te <laughs> ja. En, en wat zeggen ze als ze uw tips of aanwijzingen geven? Nou, uh, het, het mooie is wel dat ik mezelf speel. Dus ik heb zelf een tekst geschreven voor dit toneelstuk. En uh, dat is op zich vrij makkelijk, omdat elk woord uh, wat ik uitspreek... heb ik zelf geschreven, maar ze vinden dat ik te langzaam praat. Dus uh, ik probeer een beetje sneller te praten en uh, ook wat harder. Nou ja, dat soort uh, aanwijzingen. En verder uh, ja, zie ik het gewoon wel. Ja. Heeft u zichzelf iets uh, wat fraaier geportretteerd dan de werkelijkheid... misschien omdat u het zelf geschreven heeft? Nee, het uh, is een, uh, een waargebeurd verhaal uh, in Cameroon... Uh, waar ik uh, ja, met een advocaat uh, mensen uit een uh, politiecel heb weten vrij te krijgen. Het is op zichzelf een heel spectaculair verhaal. Het is eigenlijk gebaseerd niet op Moord en Brand, mijn laatste boek... Op, maar op mijn vorige boek, Elke Liefde Telt. En ja, dat vinden ze heel interessant hier. dus Ze hebben dat uh, gebruikt voor het toneelstuk en het is wel heel bijzonder dat je dan met zulke beroemde acteurs dat mag doen. Ja, dat wilde ik net gaan vragen. Eigenlijk wilde nu een beetje de nu.nl-achterklap kant op. Maar u gaat met allerlei grote actrices spelen... zoals Minnie Driver en Annette Benning. Hoe is het om met zulke sterren op het podium te staan? Nou, eerlijk gezegd uh, moet ik vertellen... dat uh, Minnie Driver wegens persoonlijke redenen heeft afgezegd. En Annette Benning, daar heb ik niet mee gereputeerd... want die repeteert nu in een andere ruimte. Maar ik heb gereputeerd met... Keith David, en die had een hoofdrol in een film die heet Crash, die een aantal Oscars uh, ja. heeft gekregen. Ja. En, en uh, ja, ik moet zeggen, dat is wel fantastisch als je zo'n uh, beroemd acteur de zinnen hoort uitspreken die ik zelf geschreven heb. En hij doet dat met zoveel appel, dat het ook heel erg mooi en goed klinkt. En ja, nee, daar uh, moet ik zeggen, val ik wel een beetje bij weg. Ja, maar aan de andere kant natuurlijk een groot compliment omdat het uw teksten zijn. Dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Zijn ze over het algemeen te spreken over de teksten? Uh, ja, het zijn, uh, het is, we hebben het over Hollywood, moet ik er meteen bij zeggen. Dus het is allemaal een beetje tearjerker-achtig. Dus het moet uh, de zaal die vanavond is uitverkocht ja, toch uh, raken. En uh, mensen moeten uh, het gevoel krijgen van we willen wat doen voor mensenrechten in de wereld. En um, daarom willen we ook geld gaan betalen aan Human Rights Watch. Het is dus een, het is een uh, avond met de bedoeling dat mensen een portemonnee trekken. Want Human Rights Watch krijgt geen enkele overheidssubsidie. Dus moet het recht hebben van particuliere giften. En ja, op zo'n manier probeert men met het trekken van die bekende namen... Uh, ja, het publiek te interesseren voor, voor de goede raak, voor mensenrechten... Heeft u het idee, uh, het moet natuurlijk nog gebeuren vanavond, uw tijd, maar heeft u het idee dat dit iets is wat u vaker zou willen doen in de toekomst? Ja, ik vind het, uh, ja het geeft echt wel een kick om een tekst te schrijven en dan te zien hoe dat op toneel tot leven komt. Uh, dus ik wil het eigenlijk, uh, deze tekst, gaan gebruiken voor Human Rights Watch op ons kantoor in Amsterdam. Om in Nederland uh, eenzelfde soort iets met misschien Nederlandse acteurs ja. uh, te gaan brengen. Dat, dat en, klinkt. Uh, in Boris, ik moet u helaas onderbreken, want uh, u moet het toneel op en wij moeten afronden. Maar heel veel succes vanavond. Ik snap het. Okay, <laughs> veel plezier. Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren. Fijne nacht. Dit is Radio 1.